Bye. CfM Zandvoort met Henny van Petergem Het programma Het Laatste Uur En vandaag spreek ik met Freek Freek woont in Zandvoort En Freek, je bent opgegroeid in Amsterdam, hè? Ja Dus je ja. bent echt Amsterdammer Ja, van harte hier ja. <laughs> ja, je hebt veel leuke verhalen te vertellen Over je leven Maar uh, hoe, hoe lang woon je ondertussen al in Zandvoort? Nou, dat zal zijn uh, Nou, pak weg, gooi maar wat weg, hoor een jaar of vijftien, ja. zestien, zo. Ja, in ja. die geest, ja. Nou, wat fijn. Want je bent hier komen wonen met je vrouw vanaf Amsterdam. Ja. jullie naar Zandvoort verhuisd. Ja. En uh, hier wonen jullie heerlijk aan de zee. Ja. En uh, ja, kan je iets uh, vertellen over je jeugd misschien? Hoe, uh, hoe je bent opgegroeid ja. in het Amsterdamse? Wat voor, voor buurt ben je opgegroeid? Of, uh... Nou, in de legendarische, momenale, legendarische plek. De Jordaan. Aha, Oftewel de Jordaan, hè, zoals ik het zeg. Ja. Ja. Dat is het, ja. Daar heb en wat, wat maakt de Jordaan speciaal? Nou, de, de, de mentaliteit van de mensen mm -hmm. en de plek, de plek op zichzelf. Uh, de, ja, de oude gebouwen en de geschiedenis. Want ik heb een hoop boeken ervan en daar interesseer ik me ook voor. En daar weet ik ook een hoop van. En uh, ja, dat, uh, ja, dat heeft me altijd getrokken. Hè. Ja, ja, dat is natuurlijk een bijzondere uh, buurt, hè, de Jordaan. Ja. En uh, ja, hoe heb je dat uh, ervaren dat je zo daar uh, opgegroeid bent? Heb je ook uh, als kind uh, of jeugd uh, in je jeugd bepaalde dingen meegemaakt, dat je dacht, ja, bijzonder? Ja, ja, ja, je maakt natuurlijk altijd wel wat dingen mee, daar gaat het niet om, maar daar hoef je juist niet voor dat te wonen, maar inderdaad, ja, maak je wel eens wat mee. Maar de, de richting van de, van de Bijbel, bij wijze van spreken, als we daar naartoe gaan... Nou, dat is dan weer gebeurd dat de oorlog al was. Want ik was ten eerste, eerste een stukje voor de oorlog, want ik maak namelijk een grote sprong. Dat moeten we niet doen. Maar de eerste keer dat ik dat had, dat was dat er iemand op school kwam. Ik zat op een openbare school. Maar die vroeg dan of er gegadigden waren voor een categorisatielis... En nou ja, daar hebben we dan allemaal briefjes voor gehad en dat moesten we invullen. Ik zat het nou net even nog op te halen. Ik zeg, en, uh, toen waren er een, een, een massa die hadden ingeschreven, maar allemaal aan de andere kant. Wat de bedoeling was, ik zeg, er was er één bij, die was eigenwaars, die hebt het plaats van nee, ja gezegd. Ik zeg, dus toen was ik de enigste... ...wie daar interesse voor had... ...en de rest die is doorgelopen... ...die ging op straat spelen... ...wat eigenlijk normaal was... ...in mm. onze leeftijdsgroep... Hè? Ja. ...want als je een jaar of twaalf bent... ...ga je niet op categorisatie leren zitten... Mm. ...als je daar niet van opgevoed bent... Hè? ...dat is toch apart, jij hè? ging daar hè? toch naartoe... Dat, dat, ...ja, dat werd, ik werd daar gewoon... ...ja, naartoe gestuurd... Dan, ...zo ja. heb ik het later ervaren... ...helemaal... Want, ik, want kijk, naar vriendjes die gingen zeggen, oh, gooi uit de oh, naartoe. He? He, praat ik even zoals u. Ja. En uh, ik begrijp het niet, waar we, we gaan voetballen? Ik, ik zei, ja, ja. Ik zeg, maar je kunt wel eens kijken wat het is. En dan was ik eraf zo. En dat heb ik dan een paar, een paar lezen heb ik dat gedaan. Maar ja, later is dat weggegaan, want er was geen... Ja. Er was geen animo voor. Dus toen is dat weggeëbt, weet je. Ja, ja, niet van mijn kant. Maar van, de, van die. Dus het was afgelopen. Nou ja, toen kreeg hij dan de oorlog. Nou ja, dat is dan een heel andere tijd natuurlijk. Dus die hele jeugd van ons. Die vier jaar of die vijf jaar. Ja, die zijn eigenlijk weg. Die zijn weggevlakt. Hè? Dat hebben wij niet gehad Een jeugd. Dus je moest een hoop dingen moest je doen wat je nou niet zou durven. Maar dat gebeurde toen wel. En, nou, toen. ...heb ik ook verteld dat ik werkte. Ja, je moest toch werken? Toen was ik 16 jaar en toen werkte ik in, in Den Haag. Dus zou zeggen in Den Haag, hoe kom je daar terecht? Maar dat was jouw Den Haag, die werd gedeeltelijk afgebroken... ...want de, dat land moest geslecht worden, want ze moesten vrij zicht hebben, de Duitsers... ...want ze waren bang voor de invasie. En als die dan kwam... En dan moesten ze, ja. he, dan konden ze anders kregen ze ja. huis aan huis gevechten. En uh, dat was eigenlijk, de, nou, dus dat werkte niet. Maar dan gingen wij elke morgen, om half zeven al, gingen we met de trein naar Den Haag toe. Ja. En dan en, blijven we daar de dag. En dan s'avonds gingen we weer terug met de trein. Nou, dus. Maar op een zekere ochtend zat ik ook weer in de trein. En uh, we rijden met een gangetje op, op, op, op, op uh, Den Haag he. En aan en we het dat. Kan ik niet nou vertellen of er een bom viel. Ja, dus uh, hadden de, de ze hadden ondergrond, die hadden. hoe de, de, de, de trein. On, on, de spoor on, onschadelijk gemaakt. En die hadden. De, de, sporen, de rails. hadden die gedeeltelijk opgeblazen. Dus die trein. die vloog met een. rotgang van de rails af. Maar het ergste was. ik wist. dat we. op een rijden. ik denk bij mij. en toen stond hier een einde. He, van, van een gang op staan. Ja. nou, dat is heel wat. En, te, en toen ging de trein, die ging zo, die, dus die ramen die aan, eigenlijk op manshoogte zaten, nou. die gingen zakken, want die zakte de grond in en toen bleef er zo wat een, een 30, 40 centimeter stopte niet, toen bleef hij hangen en nou, het was aardig donker dus uh, nou, en dan gillen en schrijven. Mensen lagen, ja, die lagen beklemd, bijna eraf. In. Oh, nou, het is ja. niet na te vertellen. Ik wil het niet op opschroeven. Nee. Hè? Maar, maar zoiets, je kan het wel nagaan. Nou, toen hebben we dat stuk eruit nog stuk kunnen trappen. Ik ben eruit kunnen kruipen, zo. En nou, toen ben, ben ik zo naar beneden gerold van het taluut af. Ik denk, ik moet hier vandaan. Nou, dat is gelukkig gelukt. Natuurlijk toen kwam ik ja. beneden. Nou, die Duitse rode Kruis, die, want ik heb hem Malingen. Die waren er meteen, die waren het brandweer, alles was er. Maar ja, ik heb dat losgelaten, dus ik was in ieder in die tijd was ik als zo'n klein beetje bij mijn werk waar ik wijzen moest, want dat zag ik. Dus ik eruit, en ik die kant, ik denk, nou ik loop dat stukje, hier, wil ik denk en even komen ook. En is, <laughs> dat was de, de tweede beproeving. Nu liep ik dan die kant op waar ja. ik moest. En uh, door de door ruïnes heen, wat er dan nog over, overheen stond, wat er mm. nog stond. En uh, toen hoorde ik een, een, een, een vliegtuig aankomen. Dat was zo'n zo jachtbommenwerper van de Engelsen. Maar ze hadden, die Duitsers hadden daar een radio mee staan. En daar waren ze op. Uh, de, dus, en toen zag ik het al. En toen maakte hij een bocht en toen kwam hij recht op me af. Ja, niet op mij, maar op die zender. Maar ja. ik stond in dat die, en toen daag ik in een kelder. Die wel was nog. En nou, ik lag er nog maar net in. En ja, hoor, daar vielen de oh. bommen. Ze hebben die december kunnen vernietigen. Maar ze hebben maan ook baan al vernietigd. Maar ja, goed, ik ben er dan weer doorheen gekomen. Nou. Kijk, en toen later, op dat moment heb ik dat gewoon voor baan laten gaan. Maar later heb ik gedacht: hoe is dat mogelijk dat dat bij mij gebeurd is? Want toen ik in, de, in die trein zat dat dat gebeurde, toen zag ik in één minuut zag ik mijn hele leven voorbij gaan. Ze zeggen, dat kan niet, maar dat kan wel. Ik heb het mij gemaakt. Het is voor mij ook onbegrijpelijk hoe dat gekend heb. Alles, kinderen, lalalala, zo, dat is ongelooflijk is dat. Ja. En nou ja, en toen, ja, zo is dat gegaan dus. Nou ja, en toen, dan weer later, dat is dan weer na de oorlog. Toen ben ik met mijn vriend ben ik dan, uh, naar België gegaan. Uh, we zouden dan naar het zuiden trekken. Ja. En uh, wij waren bevrijd, maar België die was al, al lang bevrijd. Hè? En uh, <coughs> toen zeg ik tegen hem: ik zeg, toen zeg ik ja, maar ik zeg: nee, we gaan daandoor. Ik zeg: we het werk. En we komen te fantasie. Ik zeg: we komen terug in een prachtige auto. Je zal het zien. Ik zeg: ik neem nog een mooie hond ook, Die gooi ik achterin. Ja. Ja. Nou ja, dus. Ervaring, dus dat, zijn daar wel die kant op gegaan. Zijn we eerst gepakt geworden? Mm. Doe door de gendarmerie, doe, doe de, hey, ja. de belgen. Nou ja, daar hebben we even mee zo te praten. We hebben Mina me meegenomen no naar het wachthuis. En die zegt, ja, luister, zegt die. hij. als zegt, we gaan terug naar, naar Holland. Hij zegt, maar als ik hoe weer pak, zegt hij, dan gaat je net zo, dan gaat je ge oh. net gevangen, hè? Oh ja ja meneer ja zeker. we zijn bij weg maar ja toen liepen we zo in een grote bocht, liepen we rond en toen kwamen we bij het Albertkanaal dat is heel wel bekend nou dat is een toen zijn we midden in de nacht om twaalf uur Ik ben de namenijden gegaan zo taluta bij het water hebben we ons uitgekleed. Daar stond een, een balk, er stond nog schuin in het land, daar hebben we eruit kunnen trekken, die hebben we in het water gelegd, ja. hebben we onze kleren, hebben we een bundeltje gemaakt op de balk en toen de kanaal overgezwommen. Ja. Dus toen waren we aan de andere kant en toen waren we toch in België. Oh. Maar ja, toen zijn we maar van lopen, gaan lopen. Want ik denk, we moeten die man niet tegenkomen, want dan ja, ja. is het gebeurd, maar die hebben we niet meer gezien. En toen kwamen. dat is daar nog een leuk tintje ervan. Toen kwamen we op een moment kwamen we bij een denkelijke boerderij, want dat was je kon je hand voor je ogen niet zien. Nee. Ik zeg tegen, tegen mijn vriend, ik zeg, ik zeg hé, hey, he, hier. Hey, hier is een, een, een, een, een, een strooiehoop. Ik zeg, laten we hier maar even gaan liggen. Ja. Ik zeg, dan nou wachten we maar de dag af. Nou ja, dat is goed. Widden we s'morgens wakker, wat dacht je dat we op lagen? Op de mesthoop. Ja. <laughs> maar ja, goed. Je dus dat is dan nog het leuke ervan. <laughs> Dus dat was dan dat wat je, ja. nou ja toen later, toen zijn we dan in, uh, in Hasselt, dat weet ik ook nog goed, dat het plaatsje en daar zijn we dan uh, gepakt geworden. Mm. Die, uh, die bewoners daar, die zagen ons daar in uh, die vertrouwden het niet in, want er waren een hoop van uh, wie hier, vanaf, vandaan, ook vluchten. Ja. De zwarte EC's uh, mm. en alles, uh, en dus ja, ze kennen niet en ons zien wat we zijn natuurlijk. Nee. En uh, nou, toen gingen we toen naartoe. Ja, was zaten en zo te praten met die mensen, maar ze kwamen van achteren en nee, twee mensen. Toen kreeg ik een koud, ijskoud ding, met ik. Ik zeg: Wat die slechte? Dan ja. er stond er eigenlijk weer vol of zo. Ik zeg: Wat die dat? dat heb ik nou met <laughs> nou, yeah. nou ja, toen zegt hij: Hij nou, zegt wel, hij zegt: hij papieren. Ik zeg: Nou, papieren hebben we niet, man. Ik zeg: Want, nou om het kort te maken, bellen. Nou, toen kwam ook de wagen en nou, toen zaten we er toch in. Nou ja, toen moesten we dan daar, moesten we ons uitklaaien van boven. En toen moesten we ons arm in de hoogte doen. Maar dat wist ik wel wat dat voor was. Want de, als je bij de SS was geweest, nou had je een beetje getatoeëerd onder je arm. Oh. Zo langs waren de moffen, die hadden hier een tijkertje ingebrand, weet je wel. In de maar ja, wij konden dat rustig doen, want wij waren niet van de SS. Dus dat was een pluspunt voor ons. Maar ja, toen gingen we dan naar het tribunaal. Gingen we in Antwerpen. En nou ja, toen dus zijn we er dan ook voor En nou ja, toen werd er dan gezegd, ja we werden geïnterneerd. Want uh, uh, dit moest uitgezocht worden wie en wat we waren. En wat de bedoeling was in al die gaan meer Nou ja, en toen gingen we naar Mechelen. Uh, naar naar Caserne d'Orsay, zo heette dat. Ah. Nou en daar hebben we een pauze gezeten. Nou en daar vandaan ben ik dan ook weer via via. Dat is een heel lang verhaal. Maar via via ben ik dan teruggekomen in Nederland. Ja. Het verhaal is Heel, lang hè, maar ja. ik ben uiteindelijk teruggekomen. Dat oh, god, dat is de hoop zak. Hele omswerving hè, en toch weer terug in Nederland ja. gelukkig hè? Ja. En ja, vele dingen overleefd eigenlijk Dit die terreinongelukken. Ja. ja. En uh, die dingen die daarmee samenhangen. Ja. En hoe heb je dat uh, beleefd, zo'n hongerwinter bijvoorbeeld? Ja, nou, dat was iets verschrikkelijks. Dus ja. Dat, ja, dat was... Uh, er zijn uh, echt dagen bij geweest dat ik s'avonds in bed lag zonder eten. Mm. He, want het was er gewoon niet. Nee. En mijn grootmoeder, die, dat, ja, dat mensen dat prijs ik nog in de heim, dat was verschrikkelijk, vreselijk. Maar die ging er op uit, even goed. En die, die ging, en, ging die lopen. En die, uh, ja, die vrouw, die was zo. En die, die, en die was een doorzetter en die... Uh, en dan kwam ze terug met een, met een builtje tarwe, of met uh, buil, bruine bonen, of, of met capsanders, of een roggebrood, of een ding allemaal. Ja, waar dus je nou wel. eigenlijk je neusgroep had. Maar dat was toen een welkome rijkdom als ze daarmee aankwam. Nou, en zo, doen we, zo zijn we door de oorlog heen gehobbeld, laat ik het zo ja, zeggen. Ja. Nou, en toen was dat afgelopen, nou ja, en toen, toen gingen we dan weer, dat we weer terug waren, waren we ook weer een positieve en uh, nou ja, is dat van lieverlee gaat dat natuurlijk wat beter natuurlijk. Maar ja, het was een, een vreselijke tijd was het. Mm -hmm. Maar ik wil daar niet over gaan klagen of hoe, Want uh, voor mij was de hoofdzak we zijn gelukkig met de familie. En met mijn grote zijn we er goed doorheen gekomen. En dat is voor ons dan de hoofdzaak. Ja. En alle andere arme stumpers die ja. dat niet gedaan hebben. Nou ja, dat is vreselijk natuurlijk. Mm -hmm. Maar uh, ik mag niet mopperen. En toen kwam je weer in Nederland uh, terug. Kon je toen iets van werk vinden? Wat heb je toen gedaan? Nou, werken, dat, uh, dat was zo... Uh, dat, <laughs> dat moet ik maar om lachen. Want mijn grootouders die waren heel erg, ja... Zoals een, een grootouder een kleinkind kan. Die hebben geen ja. hoe dat gaat. Nou, jongen, hè, zus en zo. Dus die jongen die ging niet uh, moedwillig uh, werk zoeken. Mm. Hè? Dus ik, ik werkte helemaal niet. <laughs> dus we rommelden zo wel door ja. maar ja, dat ging uiteindelijk kon dat natuurlijk niet en toen heb ik allerlei kleine baantjes gehad uh, fietsjongen en uh, uh, ja, wat ook, een loopjongen ik heb nog zelfs in een, een paar blauwe wijken bij een apotheek gewerkt hm. niet te weten dat ik nog in de geneeskunde zou zitten <laughs> maar goed, dat heb ik dus ook gedaan ja. en uh, nou ja, uiteindelijk nu werd je dan groter in Duin doen en, maar dat verhaal van mijn van hoe ik aan mijn huwelijk ben, wil ik niet vertellen. Want dat is veel te interessant om dat kort en beknopt te vertellen. Want dat is zo wonderlijk gegaan. Ik heb het wel eens gedeeltelijk aan hem verteld. Maar dat is iets. Ja, dat is wel de bekroning op het werk geweest mm -hmm. van het geloof hè, wat je mm -hmm. kan hebben. Ja. Want dat is werkelijk iets... Nou ja, dat is niet te geloven. Nou, als ik het vertel, op mijn gelegenheid zal ik dat wel eens doen. Maar dat denk je bij jagen, nou dat is... Dat is een wonder. Ja, het is toch heel bijzonder hoe je je ja. lieve vrouw hebt ontmoet. Ja, zeker. dat is gewoon niet uit te leggen ja. hoe dat kan. Mm -hmm. Op welke manier dat kan. Mm -hmm. Je ja. kan maar wel kort zeggen van ja, we ontmoeten elkaar, leuk he, ja, we staan naartoe. Ja, hup nou, en zo is gegaan, we hebben getrouwd en dan ben je uitgesproken. Hij heeft het hele verhaal verteld. Maar hoe het in de zieken is, mm -hmm. nou, ja, dat is heel interessant. Ja. En dat moet je kunnen zeggen. En ook moeten. En mm. dat kan niet anders. Dat je bij je eigen denkt. Ja dat is iets. Dat heb ik niet in mijn hand. Dat is gestuurd allemaal. Ja dus je, je ziet wel dingen in je leven. Dat, ja. dat God eigenlijk in je leven betrokken was. Ja ja. En dan kunnen ze zeggen van. Ja, ja. maar dat is toeval. Dus er is geen toeval. Nee je dat, gelooft niet meer in toeval. Nee he? nee dat ja. is ook niet zo. Ja. Dat is absoluut. Dat, dat, dat, dat kan nooit geen toeval zijn. Mm. Absoluut niet. Ze zeggen wel eens: Dingen vallen je toe van God. Ja, dat bedoel je dan. Ja, ja, ja, ja. ja. Dat is gewoon. De, de, bij gelegenheid vertellen. Ja. Ik denk dat, dat we elkaar nog wel eens terugzien. Maar dan ja, mooi, uh, zei het wel. Ja. He? Maar Jesus I In mansions of glory Zandvoort met het laatste uur met Henny van Petergem. Ja, ik spreek vandaag met Freek opgegroeid in Amsterdam en nu woonachtig in Zandvoort. Ja, je hebt ook uh, een heleboel baantjes gehad, hè, maar ik hoorde daaronder was ook een baan als zanger. Je hebt een hele mooie zangstem. En ja, hoe is het zo begonnen, die zangcarrière van jou? Nou, dat is meer een deel uh, per ongeluk eigenlijk. Als, als kind zaten we wel in de politiek. En dan uh, hadden we uh, buurmeisjes, die waren een paar jaar ouder als wij. En die vroegen dan altijd, uh, met mijn neef zat ik dan, die konden ook aardig zingen. En dan uh, hadden we nog uh, randjes eigenlijk. Ja. En uh, nou, toen zongen we dan die, uh, die moeilijke lied wat ik nou nooit meer zou kunnen, maar goed, daar was je kind voor. En, uh, en dan vroegen ze of we wat gingen zingen, en dan kregen we een rijp in de massie. Oh, ja. ja, maar, maar dat was voor ons lekker natuurlijk. Ja. En, en ja, dat dus doen zingen. Maar ja, toen is dat later, is dat natuurlijk weer geëpt. En uh, nou ja, toen op een gegeven dag, toen uh, ja dan, ik weet eigenlijk zelf niet hoe het gegaan is. Het is zo op een, op een, uh, een bruiloft bijvoorbeeld. Uh, en daar uh, vrij gewoon even zingen. Ik zei, nou, zing, ja, we, nou toen zong ik altijd het liedje Home on the eens. En ik zong altijd White Christmas. Even Bing Oh, mooi. En ja, dat waren mooie nummers. En, maar ja, goed, daar bleef het dan eigenlijk bij, want een repertoire had ik niet. En uh, nou, op een gegeven dag. Toen, uh, dat was dan na de oorlog natuurlijk. En toen ging ik met mijn, met mijn moeder ging ik. Uh, nou, laten we maar zeggen, een beetje op stap. Eigenlijk een groot woord, maar we gingen dan de set even in, die Nou, we scheelden 17 jaar. Dus dat was niet zo'n groot verschil tegenwoordig helemaal niet. Want later hebben mijn vrienden gezegd, wat voor mokkel had je Ik zei, nou, dat was Ah, kom, ga Ik zei, nee, dat is zo. En dat was ook zomaar goed. En toen kwamen we bij de rode leeuw terecht, dat is op Damrak. En uh, nou, toen gingen we, zaten we beneden, maar boven was er dansen, nou, daar heb ik nooit van gehouden. Mm. En uh, toen zegt, uh, mijn moeder die zegt, uh, zal even naar boven gaan, verheer ik deze danszaal. Ik zei, nou nah, moet, moet ik dat doen, ik hou er niet van. Nou ja, toch, nog naar boven gegaan. Uh, en toen stond ze dat te praten met iemand, en met, ja, ik kende dan niemand natuurlijk. En, dus we gingen daar ook weer zitten. En, nou kwam ze later naar me toe, toen had die man die had een... Uh, dat noemden ze een stoelendans, wat je wat? Oh. Nou, hij had ik helemaal dan afschuldig. <laughs> maar ja, ik werd meer en deel gepresst om daar ook aan mee te doen. Maar hoe is het voor elkaar gekregen, hebben ze het voor elkaar gekregen. Dat ik was de laatste. Oh, dat heeft echt? mijn moeder bewerkstelligd. Die heeft die man voor gezorgd. <laughs> en uh, toen zegt hij, ja, zegt die meneer, u bent de laatste. Hij zei, ja, dan moet u hier even komen. <laughs> nou, er dus zat een beentje, zetten Zegt die zegt hij, ja, zegt hij, en deze meneer, die gaat wat voor ons zingen. Ja, ik denk, nou, kijk, ik mijn moeder meteen aan. Nou, nee, ik denk, ja, dat heb jij geflikt. Ik denk, nou. Toen moest je wel. Nou, toen moest ik wel. Nou, toen ben ik gaan zingen. Zong ik een nummer. En, uh, nou, toen kreeg ik een applaus. Nou, dat is een beetje zelf. <lacht> en uh, toen, ja, nog een, nog een. Ja, toen nou, heb ik nog een gedaan. Nou, toen was het af. Ik denk, nou, nou ga ik weg. Ik denk, wat, nou, toen ging ik bij mijn moeder zitten. Nou, toen zat ik even. En toen komt er een meneer naar me toe, dat is dan het verhaal eigenlijk. Ja. En toen kwam er, zegt hij, mevrouw, meneer, zegt hij, is het ge, gewezen, mag ik even bij u komen? Zegt hij, ja, oh, gaat u maar zitten. Hij zegt, eh, meneer, nou ja, ik zal het maar niet zo vertellen, want dan zit ik te snoeven en dat wil ik niet. Maar hij had het dan over me zingen en over zo. Toen zegt hij, hij zegt, moet horen meneer, Zegt hij, ik zou u maandag, dat was een andere dag, bij ons langs willen komen. Hij zegt, want ik ben... Ik ben, ik ben professor Runge, zal ik nooit vergeten. Als ik ben professor Runge, ik zit op de Single, ik heb een conservatorium. En ik zou graag willen dat u ons een bezoek nam, dan kunnen we dat nader belichten. Ik zeg, ik zeg nou dat is goed. Maar ja, dus dat was een half in de klaar. Maar toen dat afgelopen was en ik was s'avonds thuis, was ik het al kwijt. Ik denk, ja, wat moet ik doen? Weet je. Maar ik ben er dan toch naartoe gegaan. Ja. Nou ja, en toen zaten er nog andere heren, allemaal uh, heren op het middelbare leven, wil ik het zo zeggen. En uh, nou, toen moest ik dan ook weer even, even, even voorzingen. En uh, toen, nou, toen werd ik naar een spiegel gezet. Toen zegt hij, ja. gaat u zo staan en zo. En de, hij je ja, er moet een hoop gedaan worden. Hij zegt, maar moet u horen, het is zo. Hij zegt, meneer Koper, hij zegt, u uh, krijgt een opleiding hier, zegt hij. En wij, wij, wij leiden nu helemaal op zoals het hoort en moet. Hij zegt met alles, het kost u helemaal niets. Maar hij zegt u moet wel papieren tekenen dat als het klaar is, wij zorgen ook voor een eventuele plaatsing bij een of andere, uh, eh, bij de radio of zo. Dus zegt hij dat zorgen wij voor, maar dat u dan het eerste jaar zoveel procent van uw inkomen aan ons terugbetaalt. Dan moet je het voet tekenen. Ja. Ik zeg: Nou, dat, dat is wel goed, dat is wel in orde. Ik zeg: Dan nou, kom ik van de week wel even en dan maken we dat in orde. Ik ben nooit meer teruggegaan. Waarom weet je dat niet? Nee, dat weet ik niet. Nee, je, je zag het toch niet zitten Nee, Nee, dat was voor mij niks. Aan één kant dom. de andere kant heel blij om gewoon, want ik had nog erger weggezakt. Als andere jasjes en die andere zangers allemaal. Want het had voor mij ook niks geweest. Nee, dat soort leven, dat, dat, dat, dat uh, zat er niet in. Nee. Uh -huh. Nou, en toen ben ik dus weer terug gewoon kwam vaak in een café of zo, en dan nam ik me Nou, dan, hey, nee, dat was al gewoon, dus ik zong hier, ik zong daar. Ja, je ik... zong overal waar je het gevraagd werd eigenlijk, Ja, ik, Ja, ja. Want mijn, mijn zwaar gaat en dan ga ik wel ik liep nog door de voetbalstraat, en toen wist ik precies wat hij bedoelde. Ja. Ik zeg, oh ja, staat het gebouwtje nu? Ja, zegt hij natuurlijk, dat staat hier, die zat ja, daar. Oh, ja, dat was in en dat heb ik ook gezongen. Mm. Ik heb in, de, in Amsterdam verschillende dingen. Dus dat heb ik, dat heb ik ook gedaan. Maar ik heb er nooit gewacht van gemaakt. Ik ben naar mij gestopt. Ja. Toen, uiteindelijk. En, uh, toen kreeg ik dan, uh, toen kwam, weet ik, ging ik trouwen dan, en uh, toen was het afgelopen. Hmm. Toen deed ik dat niet meer. Daar zong ik wel natuurlijk. Ja, eigenlijk meer op partijtjes. Ja, zingen is ik, ook een hobby natuurlijk. Ja. ja, maar, maar meer, meer, meer niet. Dus. Hmm. Nou, dat was het zangcreëren van Ah, Nou, nou ik ben ik natuurlijk wel een beetje benieuwd uh, of je voor ons een liedje zou kunnen zingen. Nou, een liedje, ik, ik ken, <laughs> moet je horen, ik zal twee regeltjes zingen. Ja, dat is Dat Het is weinig, ja. maar uit een goed hart. Hè? Nou, dat is genoeg nou, om te nou, horen. Nou, dan staan ik, ik in de keuken en dan zing ik voor vier en dan zing ik... Here is my song, here is my song, my serenade for you. Nou, stop Dat geweldig hè? ja. ja nou, ja, dat, dat, dat, dat nou, wil we, er we wel meer zie. van horen. Ja. Ja. <laughs> dan Nu kan je nagaan nou wat, wat een geld of ik moet vangen, want dit is al alleen al, nou zeg maar, 25 euro, worden. Ja, minstens. Nee, maar ja, je goed, hebt een hele diepe stem, hè. Ja, maar dus, ik, uh, dan kan je ongeveer, en dan uh, ja. ben gedenken, ja, dat klinkt wel aardig. Ja, dat weet je zeker. Dus, nou. dus zo ben je dan daarin uh, voortgegaan. Ja. Wat leuk. Ja. ja. ja. ja. ja. Ja, ik hoorde dat je, bent heel erg ziek geweest, hè, begin ja. dit jaar. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Wat gebeurde er? Nou, daar heb ik wel hulp bij gehad, van onze lieve Heer, laat ik het zo maar zeggen. Want eh, ik was me nergens meer van bewust, ook van onze Heer niet, één, van mezelf niet, één, van, mijn, van niemand. En alleen dacht ik, uh, de, het is uh, gebeurd met de koopman, maar dat was dus niet het geval. <laughs> Ze hebben nog uh, respect voor me gehad, dus uh, yeah. in ieder geval, ik heb, uh, nou het is een gaantje, maar, maar ik bedoel het is uh, heel erg geweest. En ik uh, ben door, de, wat de dokter ook zei, door de naald, oog van de naald gekropen. Uh, maar ik ben er weer, en daar gaat het om. Yeah. En ik voel me gelukkig, hij deed in dagen heel goed, en uh, ze vroegen net, hoe denkt u over God? Ik, nou, dat vind ik een, een, een makker, want het is iemand waar ik, uh, waar ik geloof aan heb en vertrouwen in heb. Dat is al heel wat. En ik zeg, en zolang als ik dat heb en hou, dan voel ik me goed en weet ik dat ik goed door, door, door doorheen kom. Oh, ja. God. ja, nee, dat is het belangrijkste, ja. dat je... Op God kan vertrouwen. Ja. Ook in ziekte en pijn en verdriet. Ja, ja. Ja, dat je weet van God is mijn trouwe vriend. Zo ja. heb je het echt ervaren die afgelopen ja. periode. Ja, ja, ja, dat heb ik ook. Ja. En daar geloof ik ook in. Ja. Voor mij is dat gewoon zo. En iemand die dat niet doet. Ja, dat noem ik uh, zielige armen. Mm -hmm. En ik hoop voor die mensen. Dat is die daar ook eens een keer uh, anders tegenaan kijken. Maar ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar ik heb het wel gehad en uh, daar ben ik blij om. Ja, en hoe beleef je het, het geloof in God? Uh, ik hoorde je, je, kijkt vaak naar Family Seven bijvoorbeeld. Zijn er bepaalde programma's die je leuk vindt? Nou, ik, uh, ik kijk altijd uh, op 27 zit ik heel vaak. En als ik dan een prediker zie wat mijn pakt, dan laat ik het zo zeggen, een ja. vlot iemand en zo, dan laat ik hem ook aanstaan. Mm. En ik geef ze er ook bij dat ik denk, nou oh, ja, dat, uh, dan doe ik dat weg. En dan kijk ik naar Joyce uh, Meyer, ik kijk naar Charles Stanley en ik kijk naar, uh, wat is de andere ook weer? Nee, ik heb er toch drie? <laughs> ik, heb er, ja, ik heb er wel meerdere. Maar ik bedoel, daar kijk ik altijd naar. Want ja. ik heb dan die, die, die, die, die, die dingen bij me liggen. Dat is ja, nou, een blad, hè? Zo denk ik, van, ja. uh, van de tv, ja, wat ja, er te ja, zien ja. is. Ja. En, uh, en zo, zoals bijvoorbeeld die kleine stukjes van wat, de, wat ik... Met hem je dat ontmoeting met een vreemde. Mm. He, dat is een ja, geweldig ja, dat was Een speciale iets. film die ze draaien. Fantastisch, ja, dat is echt, ja. echt mooi is dat. Ja. En in uh, een soort dingen, alles wat dan mee te maken heeft, daar kijk ik wel naar. Ik ja. denk, uh, nou, ik sap ik, ik af en toe wat, joh. Ik heb heel vaak die 27 en, mm. en ik probeer op mijn manier dan om anderen er ook voor te interesseren. Ik heb het willen proberen met die wie hier gewerkt heeft. Nou ja, kijk, nou word ik weer even intiem, maar goed. Maar, maar die had daar geen interesse voor. Nou ja, dat is logisch natuurlijk. Dat, dat, niet iedereen kan je daar... Uh. Maar toen heb ik met mijn, mijn schoonzuster... Had ik een boek had ik, had ik, uh, in mijn handen. En dat heb ik al wat. Toen zeg ik, nou, Marie, kijk eens, moet je een ja, dat niet? Fantastisch, stond ook een stuk op wat helemaal op ons sloeg. Ja. Gewoon een boek. Ja. Uh, uh, nou, zegt ze... Zeg ze, nou dat, ik, zeg, ik zeg: vind je het wel leuk? ja ze, Ik zeg nee maar Ik zeg want ik kan er weer een bestellen. Dus toen heb ik er zelf voor mijn haar geen teruggekocht en haar heb ik toen dichtgegeven. Ja. Uh, maar ja, in het begin ging dat niet zo. Hè? Ik denk, daar hoor ik niks meer van. Hè? Dat vond ik toch zonde. Toen ben ik toch doorgegaan en doorgegaan, mijn nou auto kort geleiden En het was de eerste keer dat ze dat zei. En daar hoorde ik van op, want ik denk, nou, daar heb ik toch wel uh, een ja. beetje uh, goed geluk gehad, hè, de. En toen zei ze, ja, zei ze, ik, zeg, ik geloof wel in God. Ja. Nou, dat sloeg nergens op, want het kwam helemaal niet in, maar dat zei ze zo. Ik zei, nou, vaar me Ik zeg, één, vasthouden. Ik zeg, niet dat ga je rare dingen ervan verwachten. Ik zeg, wonderen of, of kunsten of dingen. Je zeg, moet maar gewoon de normale dingen... Ik zeg maar, het vertrouwen en het geloof. Ik zeg, als je dat hebt, inhoudt, ja. dan kom je er heel in terug. weg. Ja. En, dat, en dat is, ja. daar ben ik van overtuigd, want ik heb het zelf meegemaakt. Ja. Ik ben dan dat zaadje wat helemaal niks, niemand was. He, wat, wat geen mens naar om keek eigenlijk, wat dat betreft. Maar uh, ja, ik heb dat zo ervaren, dat ik ben zo ontluikt of ontloken. En uh, nou ja, dat het helemaal anders is gegaan dan dat ik zelf had gedacht. Ja. Ik had nooit gedacht dat het bij mij in zou slaan. Mm -hmm. Maar ik, ik, ik kon gewoon niet anders, want ik heb veel te veel bewijzigheid. Dat ik denk, nou, hoe kan dat er mogelijk zijn? Zeg maar, het is Timotisch wel gedaan, wel gebeurd. Mm -hmm. en je kan natuurlijk niet helemaal alles nog weten wat je mee hebt gemaakt. Maar ik weet dat ik een hoop dingen heb gehad. Dat ik verwonderd van teruggekeken heb. Dat ik denk, nou, hoe is dat nou mogelijk? wat gebeurde. ja. Dus nou, ja, dat zie je, dat, dat God zo ook zorgt voor ja, je. Hè? Absoluut. En God's trouw is, ja, uh, ja, is voor ook. jou ook. Een, ja, en Hij ziet ieder mens persoonlijk. Ja, ja zeker. En wat er gebeurt in je ja. leven, en hij ja. nee, wil je helpen. Ja. Het brengt ja. weer mensen op je pad. Hè? Wat je eerder ook al zei in het programma, dat is eigenlijk geen toeval. Nee, nee. Maar alles valt je toe van God. Ja. En God ja. wil je helpen in je leven. Ja. Nou, daar, daar vertel jij van, dat is een heel mooi verhaal. Ja, ja. ja. ja dus heel. Uh, daar ben ik ook heel blij en dankbaar voor ja. dat het allemaal zo gegaan is. En daar blijf ik ook gebruik van maken, dat weet ik zeker. Daar kan geen mens mij vanaf brengen. En, en je leest ook de Bijbel? Ja, alle ja. Oh, ik heb ja. Elke dag heb ik dit, heb ik, heb ik dit liggen. Ja, een soort dagboekje uh, is het, hè? Ja, in de Bijbel. Ja, mooi. Dagboekje in de, ik, Bijbel. de Bijbel. Ja, ja en dan okay. lees ik eerst dat dagboek en dan staat er altijd bij van de tekst van uh, de Bijbel. En dan pak ik die en dan zoek ik hem op en dat lees ik dan ook uit, je Eén ja. keer begrijp ik het, andere keer begrijp ik er totaal niks van. Dat zeg ik er ook bij. Maar ja, dan denk ik, nou ja, dat komt wel. Dus dat, dat, dat, dat komt wel eens een keer ja. te worden. Maar voor, zo, zo blijf ik. Nou, dat is een heel mooi verhaal. Ja. Dank je wel dat je dat met ons wilde delen. Ja. En uh, ja, we wensen je een hele fijne dag. Dank je wel. Nou, ik, ik val geen andere lastig. van moet je, je moet zus doen, je moet zo, want een mens moet niets. Nee. Je, je, je doet het of je doet het niet. Nee. Dat, dat is mijn stelregel. Ja. En, uh, en de ene vindt het uh, lariekoek en de andere die zeggen: hoe durf je dat te zeggen, bij wijze van spreken? Uh, want Suze dus, zou ik, ja, maar kijk, daar heb je het alweer. weer. is dus dan twee dingen: dat, dat geloof je en dat geloof je niet. Ja. En nou, in welke van de twee pak je of kom je nou? En dat, dat is uh, hè? afwachten. Ja, het is een keuze van de mens, hè? Ja. wat voor mens kiest. En ja. God, Duur. Achtervolgt een mens met zijn liefde. Ja. Maar we hebben de vrije keuze om daarop in te gaan. Ja, zeker. Ja. Nou, heel mooi dat je dat zo hebt ontdekt. Ja. En uh, dat je in de Bijbel leest, dat ja. je het waardevol acht, dat je de Heer Jezus ja. wil volgen. Ja. Heel hartelijk bedankt voor dit mooie gesprek wat we met je mochten ja. hebben. Ik ben uh, blij dat ik het van dienst heb kunnen zijn en dat ik het naar buiten heb kunnen brengen. Hmm. En uh, nou ja, dat zeg ik. Ik heb uh, nooit geen spijt van gehad dat ik die weg ging in. in Kunnen slaan. Nee, ja. Laat ik het zo zeggen. Ah. Dus. We're it. Everything I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 Opendoors.nl Ik herhaal www.opendoors.nl U gaat nu luisteren naar het verhaal van Shala uit Ethiopië, een geheime gelovige. Ik wil je graag mijn verhaal vertellen. Noem me maar Gala. Mijn echte naam houd ik liever geheim, omdat ik de enige christen ben in mijn Ethiopische dorp. Een paar jaar geleden had ik alles wat ik nodig had. Een huisje, vee en drie mooie kinderen. In één nacht werd me dat bijna allemaal afgenomen. Van mijn drie kinderen is er nu nog één in leven. Dit is mijn verhaal. Op een avond ging ik met mijn oudste zoon naar de akker om wilde dieren weg te jagen. Ik zwaaide mijn kinderen gedag en deed de deur achter me op slot. Dat moest wel, want we werden dagelijks bedreigd... omdat we het enige christelijke gezin zijn in dit moslimdorp. Mijn zoon en ik werkten die avond op het land... toen we opeens afschuwelijke noodkreten hoorden. Dat waren mijn zoon Gieduma van zeven en mijn dochter Galtu van twaalf. We renden terug naar het huisje dat in vuur en vlam stond. Mijn kinderen konden er niet uit... Ik weet niet meer hoe ik binnenkwam, maar uiteindelijk stond ik midden tussen de vlammen en tilde ik mijn kinderen naar buiten. Helaas. Het was al te laat. Mijn zoon was al gestorven en Galtu overleed een paar dagen later. Niemand weet hoe het vuur is ontstaan, maar ik heb wel een vermoeden. Vroeger vielen moslims vooral kerken aan, maar tegenwoordig zoeken ze naar een eenvoudiger doelwit. Ik ben niet de enige christen wiens huis opeens werd aangevallen. Terwijl mijn zoon en ik rouwden om hun dood... kwamen de wilde dieren naar de akker. Ze vernielden de complete oogst. Nu had ik echt alles verloren. Ik was radeloos. Ik wist niet meer wat te doen. Enkele kerkleiders van een dorp verderop... ontfermden zich over mij en mijn zoon. Maar mijn leven leek voorbij. Dat was toen. Inmiddels heb ik mijn huisje herbouwd... met hulp van Opendoors. Ik kreeg ook twee koeien en klein vee. Krijg ik daar mijn kinderen mee terug? Nee. Die pijn blijft. Maar ik ben niet langer wanhopig. Ik ontving tientallen kaarten van christenen van over de hele wereld. Uit landen waar ik nog nooit van heb gehoord. Daarvan leerde ik dat God me niet vergeten is. Ik kan bij hem komen voor troost en voor hulp. Ook mijn moslimburen waren verrast door mijn verandering. Ik leef weer op, dankzij Gods genade en de hulp van mijn nieuwe familie. and here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 Voor meer informatie en voor een afspraak kunt u ons bellen op dit nummer: 06 22 53 2556. Ik herhaal, voor een afspraak kunt u bellen 06 22 53 2556. Of u kunt mailen naar infoapstaartgebetzandvoort.nl. U kunt ook onze website bezoeken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 Als wij u zien, heeft u kracht om op te staan. Wij mogen vrij van angst en schaamte binnengaan. Als wij u zien, heeft u kracht om op te staan. Wij mogen vrij van angst en schaamte.